straight Als ah, você me mata als je me mist, Ai, je Assim você me mata, ai als je me ai ai, als te me maakt, delicia als je me me mata, ai, se eu te maakt, ai, We leven het. ritme van Zandvoort ook op tv. wil het. op ik wil Place inside my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 my body, yeah, slow, come on and dance with me, yeah, slow, skip the beat and move with my body, yeah, slow, don't wanna rush it, let the rhythm pull you in, this is so touching. Oh, hoe ik het ervaren heb, en om je mond de lichtval op je haar maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan wel merken hoe je bekijkt, want van je denk je ogen steeds wijk. Je kunt wel voelen hoe ik om je geeft uit van jou, waarvoor ik nu nog leef, maar kan veel beter zwijgen. Je kan wel zeggen wat ik transverseer, wat ik met je wil en ook nog wanneer Je kan me raden wat je zegt, zelfs als ik je vertelde Dat op ook niet van, maar ik kan veel beter zwijgen Want, lukt, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je er allemaal naar te kijken tot ik alles van je deed Met alle mensen vergelijkende mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal naar te rennen tot je ook iets in me ziet Wil je leren kennen maar misschien wil jij dat niet